1 uur, door Megens met het NOS-journaal. In de komende jaren zal door de versnelde vergrijzing... het aantal mantelzorgers halveren. Dat concluderen het Sociaal en Cultureel Planbureau... en het Planbureau voor de Leefomgeving in een gezamenlijk onderzoek. De meeste vrijwilligers die nu een ziek familielid helpen... of iemand in hun omgeving met een beperking... zijn tussen de 50 en 75 jaar oud. Door de vergrijzing zal hun aantal in de komende jaren fors afnemen. Nu zijn er nog 15 potentiële mantelzorgers op elke 85-plusser... Maar in 2040 zijn dat er nog maar zes. De onderzoekers vrezen dat de druk voor de mantelzorgers alleen nog maar verder zal toenemen, maar ze nu al vaak zwaar worden belast met zorgtaken. Vooral in regio's die sterk vergrijzen, zoals Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen kan dit tot problemen leiden. De Russische ex-dubbelspion Skripal en zijn dochter zijn begin deze maand waarschijnlijk al in hun huis in Salisbury vergiftigd met zenuwgas. Volgens de Britse politie is vooral bij de voordeur van hun huis veel van het gif gevonden. Ook in de pizzeria die ze later bezochten is gif aangetroffen... maar lang niet zoveel als bij hun huis. Skripal en zijn dochter werden op 4 maart bewusteloos gevonden... op een bank in een park. Ze liggen allebei nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. De Britten gaan ervan uit dat Rusland achter de aanslag zit. De drie presentatoren van het tv-programma Voetbal Insight... stappen over van RTL naar Veronica. Wilfred Gené, Johan Derksen en René van der Gijp... tekenen voor vier jaar bij Talpa TV van John de Mol.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 Rick van Kraaikamp komt zometeen hier op bezoek. Hij heeft een uh, boek geschreven. Zijn eerste elite pauper gaat over iemand die een uh, keurige baan heeft overdag... maar s'avonds en in het weekend losgaat als voetbalhooligan. We gaan uh, luisteren naar uh, Nina June. We hebben een sessie met haar opgenomen vanwege haar album Bon Voyage. En Thomas van Aalt is deze week onze vaste schrijver. Elke nacht zal hij een verhaal maken bij de dag die achter ons ligt. Thomas, goedenacht. Goedenacht. Een verhaal bij de dag voor de derde dag op rij. Ik ben benieuwd uh, welk uh, thema je hebt uitgekozen. Nou, het is misschien wel een van de saaiste onderwerpen... die ik ooit heb uitgekozen. De oh, dat klinkt goed. De CV-ketel gaat verdwijnen. Ba wat zei je? De traditionele CV-ketel gaat verdwijnen. Oh ja, ja want er, moet, er moet iets nieuws voor in de plaats komen. Dat las ik. Precies, De warmtepomp. En je vraagt je af hoe je in godsnaam. De, want ik kwam het nieuws overal tegen. En volgens mij heeft er gewoon een flinke lobbyclub achter gezeten. Die heeft massaal een, een petbericht rondgestuurd. En dat is nu uh, overal geplaatst. En weet je wie de grote. Uh, de, de bron is van al, het, uh, van al het kwaad? Dat is de heer Doekle Terpstra. Ik weet niet of die naam je nog wat zegt. Ja, ja, want hij, die zat in een, in, een, in een commissie die ging over. Uh over het uh, CO2-neutraal krijgen van de woning of zoiets. Ja, volgens mij is zijn uh, baan überhaupt uh, uh, voortdurend in commissie zitten. Maar hij is voorzitter van de installatiebranche Uneto VNI. En uh, nou ja, hij heeft, heeft er er uh, volop voor dat voor 2021 te komen... Heeft met een manifest alleen nog maar hybride warmtepompen te installeren. Dus warmtepompen of hybride... Maar geen traditionele cv-ketels meer. Nou, ik weet niet of je wel eens een cv-monteur of, of iemand die er verstand van heeft aan huis uh, uh, hebt gehad. Maar dat is altijd een, een mysterie. Hè? Die mensen die hebben ervoor geleerd en alles wat ze doen is, uh, is magic. Jij je vraagt je af, je hebt ook al op die error knopjes gedrukt. Maar uh, zij weten toch echt meer. En uiteindelijk hebben zij deze hebben zij onze wereld van de installatietechniek... Die, die ligt in hun handen. En, uh, ja, wat ze, is... wat ze meestal doen, behalve te laat komen... is uh, eerst uitvoerig mopperen op degene die voor hen aan dat ding heeft gezeten. En, die heeft het, het heeft het hier ooit opgehangen. Ja. En, en van, je, van en... je wc gebruik maken, en daar heel lang weg blijven. En zelfs als ze dat. hem zelf ooit geïnstalleerd hebben... dan nog zullen ze zeggen dat hij heel slecht geïnstalleerd is. Dat vind ik ook zo wonderlijk. Ja, nou, en... Uh... Roy Berensen was ook zo'n vakman en daar heb ik een verhaal over geschreven. Nou mooi, een uh, verhaal over de misschien ook wel verdwijnende cv-installateur. En voortaan wordt het dan een warmtepomp-installateur. Ga je gang. Roy Berens was een vakman. Als hij kwam voorrijden, zette hij zijn bestel dus zo neer... dat iedereen het logo van Roy Berends installatie Techniek BV goed kon zien. In die dagen was ik een arme en zuinige man... Mensen zoals Berendsen konden al voorzien en overal binnenkwamen 80 euro afrekenen. Maar toch wilde ik ook een professional, niet iemand die dan maar wat aanrommelde en een half jaar later weer terug kon komen. Roy leek me een deugdelijk iemand. Hij schudde me ferm de hand, stelde zich voor als Berendsen en daalde af naar de kelder, want daar stond het apparaat. Goeiedag, riep hij verrast vanuit de duistere koelte daar beneden. Dat is nogal een oudje, ik zal eens kijken wat ik voor u kan betekenen. Na al die tijd stond ik bovenaan de keldertrap. Ik dorst niet naar beneden, dat is de pest met vakluid. Je wil ze niet in de weg lopen, maar toch wil je ook niet dat ze wat met hun schroeven draaien in de gereedschapskist boeren, om vervolgens met een mobiel alleen maar op voren over sportvissen te zoeken. Ik vertrouwde Roy. Ik hoorde hem vloeken, maar hij begon daarna hoopvol te sluiten. Nou, meneer Van Aalten, die printplaat moet misschien geheel vervangen worden. Ik voelde adrenaline. Ik controleerde of ik nog genoeg geld op mijn rekening had staan. Maar ik vreesde dat ik bij een bedrag hoger dan 200 euro een beroep moest doen op een lening hier of daar. Ja, of het wordt nog erger, een hele nieuwe cv-ketel. Ach, de kordate toon van de ambachtsman. Ik zitterde. Maar daarna bleef het lang stil. Heel stil. Ik daalde de trap af om te controleren waar die uh, uiting, wat die deed. Maar hij was verdwenen, ik vond het niet. Zijn gereedschap lag onaangeroerd op de grond. Curieus, want ik had al die tijd gewoon in de keuken gezeten met zicht op de deur naar de kelder. Ik keek in zijn bus, iets op zijn aanwezigheid. Ik belde hem, kreeg geen gehoor. De hele avond heb ik op Rooi gewacht. Hij was van de aardbodem verdwenen. Sindsdien stook ik maar hout. Dan maar hout stoken. Ja, het zijn vreselijke dingen, cv-ketels. En uh, wat er ook voor in de plaats komt. Het zal waarschijnlijk ook verschrikkelijk zijn. Zo'n warmtepop, nou, die zal Ik las alweer dingen van ja, het heeft voor- en nadelen. En toen las ik de nadelen. Je krijgt je huis nooit echt warm. Dat was een van de genoemde nadelen in het artikel. Ja, dat is toch een. Uh, ja, een, lijkt me toch een, een vrij essentiële functie. Is. Ja. ja. ja. <laughs> Zelfs heb ik stadswarmte. Bevalt heel goed. Van de zelfverbranding van uh, Amsterdam. Heb ik, dus mij kan niks gebeuren. Oh je, je, zit, je zit op een ander netwerk. Je hebt geen, uh, geen ketel meer, bedoel je? Precies. Ja, ik ben de, ik, van, bij mij hoeft de terpstra niet langs te komen. Ik, uh, ik heb het bedje al gespreid. Wat een bevrijding, Thomas. Dank je wel. Goeienacht en uh, graag tot morgen. Dank. Don't listen to me I only believe myself So I'm going somewhere To do that alone And then I see it The light falls to you And all of it Don't seem so hard Do you ever get the sense You're watching someone else Your face against the glass Across the 11,000 Some people That never comes to them But all of these Okay. Dat was Roostam met het nummer Gwan. De rubriek Open Kaart. 150 vragen over werk en leven kunnen ze gaan. Ze zitten in een bak met allemaal een vraag op elke kaart. Freek van Kraaikamp is hier te gast. Hij is uh, journalist en loopbaancoach, maar ook schrijver. Zijn debuut is net uit. Elite Pauper gaat over een man die overdag een uh, succesvolle baan heeft. Een mooie carrière aan het maken is. Maar uh, s'avonds en in de nacht is hij een hooligan. Twee werelden die je niet uh, gauw bij elkaar zou uh, vermoeden. Het boek heet Elite Pauper en dat staat ook op het uh, shirt van de schrijver... die tegen over mij zit Freek van Krijkampen. Welkom, dankjewel. Dankjewel, mooi, mooi woord. Elite Pauper. waar, ja. waar komt dat vandaan? Um... Dan misschien wel de mooiste anekdote van, de afgelopen, van het afgelopen jaar. Uh, ik had net getekend bij, uh, bij Prometheus. En um, toen was daar dezelfde maand het vermaarde, beroemde, beruchte uh, zomerfeest, uh, het tuinfeest. Ja en ik zie me toch zelf wel een beetje als een, een paupertje tussen de elite. En ik was daar en nou ja, daar liepen opeens Frits Bolkenstein, Connie Palmen, uh, de mensen van VPRO boeken, die ik normaal alleen van televisie zie. En um, voelde me eerder. In instantie heel, heel onprettig en, en, en een beetje uh, ja, uit de toon vallen. Totdat ik die avond kledderdronken thuis kwam, want er was gratis bier. En dan, ja, dan kan ik me meestal niet meer inhouden. En toen appte ik naar mijn vrienden. Wat hebben jullie uh, vannacht gedaan? Ik heb uh, Frits Bolkenstein en Connie Palmer eruit gezopen. En toen zei een van die gasten terug. Jezus, wat ben jij eigenlijk een ontzettende elite pauper. En toen waren we net bezig van de werktitel. Wordt dat de gewone titel? Want de titel was eerst wat moet, dat moet. Toen zei ik, ja, misschien is elite pauper wel de beste beste omschrijving voor het boek dat we nu aan het schrijven zijn. Elite Pauper, ja. een, een contradictie in één woord gevat. Dronken worden op een schrijversfeest, maar wel van bier... en niet van de, de lauwe witte wijn nee, die, nee, die, die nee, nee, gewoon me wegsloeg. Ja. Toen ik het boek las, dacht ik, dit, dit is autobiografisch. Ik had me er toen nog verder niet in verdiept. Ik dacht, dit, dit heeft hij gewoon opgeschreven zoals het gegaan is... Dat is niet het geval. Nee, nee. Maar het is wel een compliment dat ik dat dacht... omdat je het, dat je het heel echt weet te beschrijven. De vechtpartijen, ja. uh, het gerot, zou je dubbel leven. Ja, het, het, het, er, er zit een randje aan. Het, het decor is uh, semi-autobiografisch, uh, noem ik maar even zo. Um, hij, uh, de, de hoofdpersoon is uh, een, een hooligan van een, een club die, die nooit iets wint. Nou, ik was zelf supporter van een club die nooit iets won, FC Haarlem. Um, ik heb zelf ook in het... Kolos of in de taakjes-economie meegedraaid. En ik heb als jonge jochie op de kermissen... en in discotheken wel eens wat gevochten. Maar nooit in, in, uh, uh, in de mate waarin uh, de hoofdpersoon zijn avonturen beleeft. Maar je bent niet de enige. Ik krijg de vraag veel. Uh, maar je er... kent de wereld. Je kent de wereld van, van het voetbal... en van de, de verliezende clubs. Ja. En je kent de wereld van... Uh... Het saaie kantoor waar, uh, waar je je persoonlijkheid bij de paraplu bak achter dient te laten. Ja, Mooi verwoord. Ja, en zo, absoluut. Uh, nou ja, zo komen ja, de dat ook bij elkaar. Het, het mooie is het, dat het ook een soort uh, apologie is van de supporter. zo begint het boek. En mm -hmm. de, de verteller die, uh, die zegt van ja, dit is echt. Dit is het echte leven. Hier spant het om. Wij zijn wars van de hypocrisie. Het heeft niks met voetbal te maken. Dat interesseert ons eigenlijk helemaal niet. Het gaat om het voelen van die spanning. Ja. Een gevecht wordt, wordt vergeleken met seks. Ja. Een, soort, een soort puurheid. De passie en het staan voor de groep. Het feit dat je, dat je samen bent is heel belangrijk. En dat je, dat je voor elkaar strijdt. Ja, en je voelt natuurlijk wel aan dat hij dat vast gaat lopen in dit dubbele leven. Ja. Als hij op maandag weer op kantoor komt met een, uh, een tand door zijn lip... en een paar blauwe plekken, dan ja. uh, kan, ja, het, dat, kan dat, het niet dan lang het goed gaan natuurlijk. Ja, ja. ja kijk, dat, dat, dat, dat is het... het hij is midden twintig de hoofdpersoon um, dat is een moment dat je eigenlijk uh, of in ieder geval hij en ik veel mensen met hem uit studiebanken komen het, het, het werkende leven ingaan um, ja en met ouder en groter worden komen ook verantwoordelijkheden en um, mensen om je heen die je niet meer kiest die je niet meer je vrienden heb jezelf hand gekozen en je komt nu bij een lunchtafel terecht uh, waar uh, een manager uh, iemand heeft neergezet op basis van competentie ervaringen kennis en kunde en um, ja dan dan zit zo'n jongen om zich heen te kijken en die hoort gesprekken over de ontknoping van de voice of holland om maar even zo te zeggen volkoren crackers met avocado en de zomervakantie boeken in oktober omdat er vroeg boekkorting op zit ja dat dat dat dat dat dat dat steekt hem en dat is dat is moeilijk en um, ja, dat doet pijn en dan gaat hij gekke dingen doen in zijn geval uh, vechten en, en met, met de hooligans mee op pad. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die in het, in het, in het weekend met een pilletje in hun, uh, ja. in hun mond op een dansvloer staan. Of, uh, of andere dingen doen waar de collega's beter geen weet van hebben. Ja. Ik denk eigenlijk dat half Nederland in die zin een dubbel leven leidt. Ja, wat dat betreft is denk ik half Nederland een elite pauper. Dus wat dat betreft zit ik goed met, ik goed met mijn shirtjes. Ja, het kan van twee kanten komen. Ja. Een elite pauper kan iemand zijn van wie je vermoedt dat hij bij de elite hoort... die hele pauperige dingen doet of andersom een... Uh... Ja een pauper die zich heeft doorgedrongen tot de elite of nou ja, je kan het op heel veel manieren ja, aanvliegen. Ja, je, je, je ziet heel erg, of ik denk heel erg te zien dat dat, uh, zeker als je naar, naar de kantoorkant of zijn werkende kant gaat, dat je uh, het moet allemaal normaal in een rijtje niet te veel opvallen, geen gekke dingen doen en, en wat dat betreft, ik heb uh, in dit boek het, het voetbalgeweld en, en, en in ieder geval het voetbalstadion... Als, als decor, als metafoor gebruikt voor iets veel groters. Omdat, is, omdat dat is wat ik ken. Maar ik geloof wat jij ook zegt, zeker dat of dat je dat nu doet... of dat je nu zenderpiraat bent... of dat je uh, uh, op, op, op allerlei gekke feesten staat. Dus dit is, een, denk ik, een veel breder gedragen uh, gevoel... Uh, dan, dan alleen dit hele specifieke geval... Waar, waar het voetbalgeweld in uh, naar in voren komt. Is de, is de literatuur hetzelfde? Het ontsnappen aan de banaliteit? In plaats van dat je met hooligans erop uittrekt... om een vijandige club supporters in elkaar te meppen... is het schrijven ook een ontsnapping? Ja, voor mij... Nou, uh... Heel bazaal wel. Het is bij mij begonnen als een, als een ontspanningsoefening. Ik heb, ik heb een ander eigen bedrijf. En dat, daar, daar, daar liep ik enigszins in vast. En wat dat betreft ben ik één dag in de week begonnen. Gewoon niet met de idee van... ik ga nu mijn debuutroman schrijven. Maar ik ga gewoon een verhaal schrijven. Um, was voor mij wel een, een, een ontsnapping. En ook um, om in mijn eigen brein op zoek te gaan naar uh, hoe gek kan je het maken... En, en hoe ver kan je iemand laten gaan en, en, en doen. Dus wat dat betreft is het wel... Ja, is ook wel echt een uitlaatklep geweest uh, uh, afgelopen jaar, twee jaar. Om het echt vastlopen tegen te gaan. Ja. Te voorkomen ja. dat je echt tegen de muur zou knallen. Ja, zeker weten. Ja. Laten we beginnen met uh, de bak met vragen. Ja. Ik, uh, ik pak er... Uh, hoeveel zullen we er doen? Zes? Helemaal goed. Ja, het hangt ook een beetje vanaf welke vraag het worden vandaag. Heb ik een veto? Of? Ja, nou, ik vind dit vind ik zelf niet zo leuk. En, en die heb ik ook geen zin in. En dan. Oh, dit vind ik wel een aardige. En dan hebben we er 1, 2, 3, 4, 6 vragen. Ga je gang. Daar zijn ze. Oei. Hoe wil je dat mensen zich jou herinneren? Um... Oh, die gaat wel heel diep gelijk. Ehm. Um... Dit is, dit is echt een belangrijke vraag, denk ik. Ja. Kijk, het is nu natuurlijk heel, heel makkelijk om te zeggen: hè, het boek ligt voor je. Ik wil herinnerd worden als, als groot schrijver of, of iets. Die mooie. Iemand die mooie dingen heeft gemaakt. Um, het eerste wat nu in, in me in opspringt, we hebben. Um, Tijdens de boeklancering heb ik gespeecht. en um, aan het einde van de speech heb ik, uh, vond ik echt het allermoeilijkste misschien wel in het hele traject met het schrijven aan toe, uh, een van onze vrienden geëerd die uh, een maand voor het, uh, voordat het boek uitkwam overleden is. Nou, we hadden 120 mensen die we konden uitnodigen en uiteindelijk kon ik er maar 119 uitnodigen. Vervolgens, de hele zaal was in tranen en, en, en, en moeilijk en, en pijnlijk vooral. Het kwam James Worthy, die gaf ik het eerste exemplaar. En die zette later op, uh, uh, op Facebook eronder. Ik zei, James, bedankt dat je het eerste exemplaar hebt aangehaald. Of hebt, hebt uh, aangenomen. Toen zei James: uh, Je hebt me vrijdag echt laten zien wat broederschap is. En als ik iets achter zou willen laten. Uh, is dat het misschien wel? Laat mij maar, en dat is misschien ook wel ergste kern van het boek. Laat het maar loyaal, uh, een loyaal iemand zijn. Ook op het moment dat het, dat het tegen zit, wat het pijn doet. En dat heeft het gedaan afgelopen, afgelopen maanden. Um, nee, ik denk dat dat wel hetgene is. Laat mij die broederschap en die, lo die loyaliteit. Het is voor mij belangrijker, hoe blij ik met dit boek ook ben. Uh, om, om dat achter te laten voor degene die mij naast staan. Dat is ook een groot thema in het boek, hè? De, de vriendschap. Het ja. zijn jongens die niet deugen, die, waar je niet trots op hoeft te zijn, maar je kunt ze in het midden van de nacht bellen als het nodig is. Ja. Wat dat dan verder ook is. Maar ze zullen altijd achter hun, uh, hun maten blijven staan. Ja. Daar gaat het om. Je eigenlijk kunt ze bellen over. als het moet. Wat dat moeten is, maakt dan niet zoveel uit. staat er geloof ik ja. in de proloog. Ja, ja dat, dat, dat, dat is. En, en ook dat heb ik dan weer. Dat, dat, dat ligt in de basis bij mezelf, en is dan op een hele andere manier uitvergroot. Um, maar dat komt ook terug op de eerste titel van het boek. De werktitel was, wat moet dat moet? He, ook als het niet leuk is, ook als het pijn doet... ook als er dingen zijn waar je tegenop ziet... Uh, pak ze maar beet en uh, het maakt je meer een man of een mens. Hij, hij heeft dan heel erg het man zijn. Of maak je voor mij een mooier mens. Juist op dat soort momenten. Als je op dat soort momenten kunt doorpakken en er dan staat... Ja, dan ben je een beter, voor mij een goed mens of een betere vriendengroep. Nou, die vriendschap wordt ook uh, flink getest in het boek. Die, ja. komt, uh, die komt stevig ja. onder vuur te liggen. Daar ga ik verder niet veel over zeggen. Dan, dan verraad ik het. Maar uh, dat, uh, die, die blijkt aardig bestendig. Ja, zeker Laten weten. Laten we de, de, de volgende uh, doen. Next. Jeetje. Nou, um, om maar door te gaan op de vorige. Welke muziek moet op je begrafenis gedraaid worden? Ehm... Um, het is voor mij heel belangrijk dat het heel eigen is. Om meer het haakje naar het boek te maken, dat is ook heel eigen. Dat gaat van hardcore tot hazes, tot oasis... tot, tot uh, uh, obscure rapper Steen uit Utrecht. Ja, dat Was... schoot ook meteen door mijn hoofd toen te vragen vraag hoorde. Dat, dat wordt een, een, een begrafenis met Gabberhaus. Ja. Oh. Uh. Um, ja, dat vind ik een moeilijke. Uh, ik ben zelf een grote oasis-fan. Uh, dus ik neig heel erg naar die hoek. Uh, first... Ja, of, of een toch iets minder vuige hardcore plaat, gewoon omdat het kan, denk ik. Het moet vooral eigen zijn. En wat voor nummer? Ja, dat zou dan, dan een soort van mengeling moeten zijn tussen André Hazes, een, een goede uh, oude hardcore plaat, en Oasis. Ja. Allemaal muziek die die, die rauwheid, uh, ja. de, zeg maar de straat, het volkse ja. in zich bergt. Ja, ja zeker weten. Dat was ook op het moment dat ik, dat ik op een gegeven moment... Ik, ik, ik was een website aan het bouwen om het boek heen. En een van de, van de postings zou de playlist worden. En ik zette die playlist onder elkaar. En toen dacht ik voor het eerst echt... Ah, dit boek is echt freek. Dit is echt wat... wat Onbewust. Ik had ze er gewoon die teksten erin verwerkt. Van Ierse punkrock tot, tot nou ja, eigenlijk dat Rijkje dat ik net opnoemde. Um, er zit altijd een, een, een vuig randje aan. Of, of, of, of een scherp randje. Of een bepaalde donkerheid. Dat ja, is, is dat gewoon jouw smaak? Of ja. is dat iets waar je aan vastklampt omdat je, je daar meer bij thuis voelt? Omdat je dat van huis uit kent? Of nee, hoe, hoe zit dat het niet. Nee. Um... Want je bent niet opgegroeid in een in André Hazes uh, Nee, totaal niet. Slagernest. Nee, dat zou je bijna zeggen. Nee, ja, ik, ik, heb, ik, ik, heb een soort, ik ben een soort zakker voor uh, alles wat, wat of een beetje volks is... of uh, enigszins donker. Als je mij nu... Ik ga niet meer zoveel uit... maar als ik mijn, mijn vrienden nu zou vragen... Freek, wat gaan we zaterdag doen? Dan zou ik als eerste op zoek gaan naar een heel obscuur hardcore feest in een donkere hal. Of in een paradiso kleine zaal, een soort... Punk rock en dan zat ik vooraan in de pit ergens. Ik, ik, ik, ja, dat is gewoon hetgene waar ik me senang voel. En ik heb me ook afgevraagd waarom dat zo is... en ik kijk ik ook nog niet helemaal achter voor mezelf. Maar het lijkt alsof je het associeert met een soort eerlijkheid. De, de, de, want althans, dat is in het boek zo. Ja, in het boek wel. Nee, kijk, de, de, de hoofdpersoon heeft natuurlijk wel... ook bepaalde narcistische trekjes. Uh, die hoop ik niet zo erg te hebben als dat hij ze heeft. Um, Nee, ik vind dat gewoon... Ik voel me daar prettig bij. Als het rauw is, als het concessieloos is... en dat kan ook uh, he, uh, een, een hele donkere bunker zijn... waar ik gewoon nog bier drink uit glazen glazen... en waar binnen gerookt mag worden... en waar een flinke dreun is... waardoor ja, de, de, de, de ramen aan de zijkant trillen... ja, dan voel ik me gewoon prettig. Niet zoveel opsmuk. Gewoon hou het maar klein. Zo schrijf je ook. Dat, ja. is, dat is het mooie eraan. Ja. Het boek is ook, ook geschreven in een stijl die, die past bij die... Uh... Die smaak en opvatting. Ja, ik denk dat dat dat je dit verhaal niet had kunnen vertellen met zwaaien, zwaaiende, zwierige gezinnen. Nee, ik, ik heb een. Maar soort... goed, zo'n directe stijl moet ook nog maar lukken. Het ja. moet, moet ook nog maar slagen om iemand, om de lezer een klap in het gezicht te geven. Ja, het het. het um... Ik ik heb altijd in mijn in mijn hoofd gehouden dat ik alleen de zinnen opschrijf die ik zelf ook zou uitspreken en dat blijkt nog verdomme moeilijk te zijn om op die manier te schrijven um, zeker op het moment dat ik bij toen ik het voor mezelf deed toen er nog geen uitgever was toen het mijn eigen ontspanningsprojectje was uh, ging dat heel goed want toen was het gewoon ik en een computer en vervolgens werd ik getekend door de grote myspikers en prometheus en toen had ik opeens heb ik twee maanden het idee gehad dat ik dus wel in zwaaiende, zwaaiende zwierige zinnen Moest gaan schrijven over een hardcore feest in een gore hal. Ja, dat werkt niet. Dat ben ik niet en dat past niet. Gewoon de stijl hanteren die, die bij je past. Ja. Laten we de volgende vraag uh, pakken. Wat beschouw je als succes? Um, ik heb dit zo concessieloos mogelijk geschreven. Uh, dus ik heb altijd gezegd, als ik het goed vind en ik vind het geslaagd, dan, um, dan ben ik tevreden. Maar nu moet ik wel heel eerlijk zeggen... dat de sticker die er voorop staat van Brusselmans... Uh, uh, een de, groot nieuw talent in de letteren. Ja, uh, Thomas Heerma van Vos, die, die, die er een mooi stuk over schrijft. Op Twitter is iedereen positief. Dat, ik kan niet zeggen dat dat me, in alle eerlijkheid... dat dat me onberoerd laat. En um, ja, succes. Ik kan hem... Ik kan hem heel breed trekken misschien door te zeggen, hè? dan kom ik weer terug op loyaliteit en dergelijke. Maar als ik het nu toespits op het boek, um, als de rauwheid er springt, ik wil iets doen met mensen. Ik wil, heel bot gezegd, één ster of ik wil er vijf. Maar als ik drie sterren krijg, gewoon zo'n middelmaat, zo van, nou ja, hè, het boek lag toch op tafel, dus ik heb hem maar gelezen, dan ben ik er niet in geslaagd. Ik wil iets teweeg brengen. En als dit, want het is, het, het, het is niet het makkelijkste boek. Hij is best grof, het is best uitgesproken. Um, als dat één ster krijgt, op die manier onder je uit gaat zitten, zo nou, so be it. Als er maar iets tegenover hangt. En voorlopig, ik zal niet zeggen dat het vijf is, maar zijn, zijn kritieken zijn goed. Um, het, het, het rauwe verhaal, dat is voor mij belangrijk. Het is helder. We gaan de volgende pakken. Wat voelt lekker? Ja, knokken in een dorp en, nee. en dan iemand eronder ja, hebben... en ja, weten, weten uh, dat je gewonnen uh, hebt. Nou, laat, laat, laten we hem één niveautje hoger of lager trekken. Het, het, het, het staat ook op de achterkant van het boek. Het is een, een ode aan de rauwe voetbalcultuur. En ik heb het in een eerder interview ook wel de voetbaltribune uh, de ideale samenleving genoemd. Uh, mijn club is failliet. Ik, ik heb nog steeds wel de vriendengroep die ik heb gemaakt... bij de voetbaltribune. Uh, maar wij, wij kunnen niet meer naar het voetbal toe. FC Harlem is FC Haarlem is, FC niet, Haarlem meer. is niet meer. Uh, Um, maar dat waren voor mij toch altijd wel de allermooiste jaren. Gewoon geen verantwoordelijkheden. Gewoon lekker op vrijdagmiddag de stad in. Bier voor een euro. Met je rugtasje nog. Met je, met je boeken erin. Uh, ernaartoe uh, een hardcore plaatje aan. Uh, uh, het supporters home in. Gewoon kerels onder elkaar niks maakte uit, je kon alles maken... als het maar een beetje binnen de geldende normen en waarden van de groep bleef. Gewoon, de, de, de, de tijd stond daar gewoon stil. Daar, daar, daar veranderde nooit iets. Daar was tien jaar dezelfde playlist. Daar was tien jaar dezelfde kerels aan de bar. Dat, dat, als je mij nu vraagt, wat voelt lekker. Is, is het dat ene vrijdagmiddagje. Of met z'n tienen in de trein uit naar Emmen. Met meer bier in je rugtas dan dat je kon tillen. En dan gewoon even in je eigen wereldje. En een en, en mini samenleving. Gewoon lekker op pad met de jongens. Ja, dat, dat, dat is het. Ja. ja, zoals jij het vertelt. Klinkt het, uh, klinkt het echt fantastisch. Laten we er nog geen doen. De laatste. Wat verwacht je van de komende tien jaar? Um, ik zou heel eerlijk zeggen dat ik het niet weet. Tot drie jaar geleden zat ik uh, strak in loondienst... in een Armani-pak met een dikke, dikke mat en, en een Dior-bril... Uh, uh, de recruiter te spelen. En uh, nu zit ik hier te praten over mijn debuutroman. Um, en heb ik vandaag de hele dag... Uh, T-shirtjes in zitten pakken, omdat ik een eigen webshop heb... wat ik twee maanden hiervoor ook niet had gedacht. En ik zit in een, in een fase waarin het gewoon hartstikke goed gaat... en waar ik, denk ik echt gigantisch geniet. Um, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog niet eens weet... waar ik over een half jaar sta. Dat is ook wel een fijn gevoel, ja. dat alles open ligt. Ja, alles ligt, alles ligt open. Ik ben happy. Uh, ik ben gezond, mijn vriendin is gezond. Het boek draait goed... Ja, misschien wordt het een bestseller, misschien niet. En dan gaan we daarna wel weer kijken. Ja, ik heb wat dat betreft een heel zorgeloos leven. Ik heb weinig verantwoordelijkheden. In ieder geval geen kinderen, geen hypotheek, geen, geen gekke dingen. Um, nee, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog niet eens weet hoe het naar Pasen gaat. Oh, wat, wat, wat prettig, dat klinkt licht. ja. Het boek heet uh, Elite Pauper, Freek van Krijkom. Dankjewel. Dankjewel, ja, succes. Toe, dankjewel. Sterk super leeg tonight, pik apples, appel, maak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 We're half awake in a fake empire We're half awake in a fake empire De National was dat met het uh, nummer Fake Empire. Feest in uh, Haarlem, want uh, morgen zullen de twee belangrijke musea... het Frans Hals Museum en de Halle trouwend. Ze zullen in de echt treden en samen verder gaan als één museum. En dat uh, huwelijk vindt daadwerkelijk plaats in het stadhuis van Haarlem. Anne de Meester is uh, nu nog directeur van twee musea... maar morgen dus uh, directeur van één museum. nacht. Dag Pieter, het klinkt alsof ik iets verlies, maar we winnen iets. Je wint iets. <laughs> wat, wat, wat winnen jullie dan precies? Nou kijk, nu hebben we twee... Uh, we zijn Achter de schermen zijn we altijd één museum geweest. Hè, met één team, één directeur, één begroting. Maar aan de buitenkant, uh, voor de schermen, voor het publiek... waren we uh, een soort schizofrene instelling met twee aspecten die apart leken... De Hallen Haarlem, een eigen website, communicatiestijl en programma. En het Frans Halsmuseum, ook met een eigen website, communicatiestijl en programma. En uh, die twee communiceren ogenschijnlijk niet met elkaar. En wat we nu winnen, is de dialoog tussen beiden. en is eigenlijk het gesprek tussen oude kunst en hedendaagse kunst... dat uh, heel erg levendig en uh, bubbly is, zoals de Engelsen dat zeggen. Dus voortaan is het ook voor het oog van het uh, publiek één museum... Onder de naam uh, Frans Hals Museum of onder de naam De Hallen? Of wordt het Haarlem Museum? Nee, het wordt het Frans Hals Museum. Wij zijn vernoemd naar Frans Hals. Dat is eigenlijk onze patroonheilige of ja, onze huisvader. Of uh, hoe je het wil noemen. Hij is onze naamgever. Uh, en de essentie van het museum zit ook in Frans Hals. Niet alleen als oude meester, maar ook als vernieuwer. Hij stond in de 17e eeuw uh, altijd boek als een beetje een buitenbeentje respecteerd, maar iemand die toch wild en gedurfd schilderde. En dat werd eigenlijk in de loop van de geschiedenis alleen maar sterker. In de 18e eeuw werd hij een beetje verwaarloosd, want toen, hij was niet academisch genoeg. En in de 19e eeuw werd hij herontdekt door um, schilders als Van Hoog, Manet, Courbet, Singer Sargent... ...die dacht van wauw, die hals is een ultieme vernieuwer, die was helemaal niet van de Gouden Eeuw. Die is van de 19e eeuw dus een impressionist. Dus we blijven echt in de geest van Frans Hals... ook met alle vernieuwde dingen doen, die we doen... ook met alle hedendaagse kunst die we programmeren. Hedendaagse kunst past heel goed bij Frans Hals... want hij was ook een vernieuwer, dus dat kan prima onder die naam. Wat verandert er verder? Wat is de essentie van de verandering voor het publiek? Nou, de essentie van de verandering is één... is meer een soort cosmetische make-over. Hè. Dus we krijgen een nieuwe huisstijl. Uh, die is heel verfrissend. Ja, dat klinkt clichématig, maar dat zullen we de luisteraars wel zien als ze onze website opzoeken die nu al live is... of onze campagnes bekijken die zijn ontwikkeld door Kessel Kramer En Kessel Kramer gaan echt over uh, die schijnbare tegenstelling... tussen oud en nieuw, of traditie en toekomst... tussen pixels en verstreken van uh, tegenstellingen... die uh, ook eigenlijk aanvullingen kunnen zijn. Dat is de cosmetische makeover. En uh, inhoudelijk wat er verandert is dat ze vanaf nu drie smaken in het programma hebben... We hebben oude kunst, hedendaagse kunst en de mix van beide. We zelfs een soort fusion of cocktail noemen... of in vaktaal voor de vakgenoten transhistorical. Dus uh, kunstenaars die zich laten inspireren... door uh, de kunst uit de tijd van Frans Hals, bijvoorbeeld? Nee, eigenlijk veel meer een hedendaagse reactie op oude kunst. Van kunstenaars, maar soms ook van kunstkenners... die echt met een blik van nu uh, naar oude kunst kijken. En niet alleen met een historiserende blik of een kunsthistorische blik, maar die zeggen van... dit is wat er nu speelt in de wereld... en zo relateren we dat aan het werk van Hals... of het werk van Heda... of het werk van uh, Ruisdaal... of een andere oude meester uit de Haarlemse omgeving. Dus het gaat heel erg over die verbinding van nu en het verleden. En Frans Hals is bij een soort scharnier... maar wat je bijvoorbeeld bij ons niet zozeer zult aantreffen... zijn kunstenaars die werken in de geest of in de stijl van de oude meesters... Maar wel kunstenaars die zich laten inspireren uh, door die oude meesters. En het kan op een, ook op een veel soort abstracter of conceptueler niveau. En niet alleen dat het lijkt op een kunstenaar uit de gouden eeuw. Helder, hoe gaat dat huwelijk er morgen uitzien? Wat gaat er uh, gebeuren op het stadhuis in Haarlem? Het is eigenlijk heel traditioneel. Uh, we hebben een bruid en een bruidegom. Uh, we hebben getuigen, dat zijn uh, taco dibbits... En Cornelia Voogd, een van de personages uit de schilderij van Frans Hals. We hebben een burgemeester die als Babs het huwelijk zal voltrekken. En de ceremonie die wordt eigenlijk beëindigd door een symbolische performance... door de kunstenaar Feiko Bekkers. Um, dus het is eigenlijk heel klassiek. Een huwelijk op het stadhuis, voltrokken door de burgemeester. En eindigt dat minder traditioneel, met een performance. Maar er is niks verloren. Forten heeft Haarlem één mooi museum: het Frans Hals Museum. En dat uh, is een verrijking en niet een uh, verarming. Anne-Meester, nou veel plezier morgen. En, uh, Dankjewel. Dankjewel. Dus ik hoop dat jullie nog naar het feest komen. Ja, een feest dat klinkt altijd goed. Wanneer is dat? Uh, van zes tot, uh, zes tot uh, negen, uitloopt tot tien, is, uh, zijn beide musea geopend voor iedereen die dat wil en die met ons het glas wil heffen. Klinkt gezellig. Veel plezier, dankjewel en een uh, goede nacht. Dankjewel. Prettige nacht nog. What's done is down I just can't find no more. So I'm walking downtown to the storm. And I'm by This just ain't no fun My life has become a bore Pacing back and forth on the floor Thinking of someone is van zijn uh, nieuwe solo-album afgelopen week-einde verschenen. En dit uh, nummer heet What's Done is Done. En het uh, album heet Boarding House Reach. Eens in de twee weken nemen we een uh, muzieksessie op... in Amsterdam in een platenwinkel, Velvet Music. En uh, dan komen muzikanten uit binnen- en buitenland spelen. Dan komen de vrijdag Spinvis, gaan we opnemen. En uh, de vorige keer was uh, het podium voor Nina June. Het eerste nummer wat we gaan spelen, dat heet Till Dawn. En dat gaat eigenlijk over een verboden liefde. Liefde die alleen maar kan bestaan in de periode between dusk and dawn. Uh, en het gaat eigenlijk over de, ja, de, de mooie kant, de romantische kant... maar ook over de keerzijde, de donkere kant. Dat zit er allebei in verwerkt. Ik schrijf me niet jezelf en ik heb... Uh, een uh, muzikale partner, Lieve Roonder. En daar, ja, daar, daar maak ik eigenlijk alles uh, samen mee. Dus uh, tekst en muziek en productie doen we ook uh, zelf, met z'n tweetjes. Uh, en dat is heel leuk, want als we gaan schrijven, dan beginnen we eigenlijk eerst met uh, thee. En uh, bespreken we wat er allemaal aan de hand is in ons leven of wat, we, wat voor dingen we hebben gezien en die ons opvallen in de brede zin van het woord. En dan komen de liedjes eigenlijk vanzelf. Dus een hele mooie samenwerking. Struck by landslide Caught in the twilight We only keep running There is a time Uh, het tweede nummer uh, dat we gaan spelen is uh, Enjoy the Silence van Depeche Mode. Um, ik hou heel erg van ethische muziek. Ik ben er ook heel erg mee opgegroeid. Um, en wat ik wel heel mooi vind is dat heel veel songs uit die tijd... Die worden soms ook een beetje onderschat. Soms ook door de productie, denk ik. Die dan nu een beetje gedateerd klinkt. Maar er zitten zulke mooie songs achter. Zulke mooie teksten ook. Uh, Enjoy the silence. Ja, ik vind dat een super mooie tekst. Dat je ook sommige momenten... Ja, daarin maken woorden alleen maar iets stuk. Uh, en het... Het mooie is natuurlijk dat zij dat juist in een tekst hebben weten vangen. Dus uh, ik, was, ik heb dit eigenlijk, uh, dit moment aangegrepen om dit nummer een keer te kunnen vertolken. Words like violence break de silence. Kom crashing in into my little world painful to me bears right through me can't you understand oh my little one all ever wanted all ever needed is he Het derde nummer wat ik ga spelen is Out to Sea. En Out to Sea is um, eigenlijk het laatste liedje wat we schreven voor de plaat. En um, het gaat. Het is, de tekst is eigenlijk gebaseerd op een, een mythe. Uh, de mythe heet Sealskin. En dat gaat over een vrouw die met iemand die op het land woont uh, en daar jaren mee samen is. En uiteindelijk verliezen ze haar glans en verliezen ze haar kleur... omdat zij eigenlijk niet is waar ze hoort te zijn. En dan uiteindelijk uh, kiezen ze ervoor om terug te gaan in de, in de zee... Uh, daar waar ze thuis hoort. En de man blijft op het land en dan soms ontmoeten ze elkaar... Uh, even om te praten. En dan gaat hij weer terug naar het land. En zij gaat terug in de zee waar ze hoort. En het gaat eigenlijk over de tekst... Uh, de, uh, de tekst die wij hebben geschreven... over... Uh, ja, trouw zijn aan jezelf. En ook als je heel lang niet trouw bent geweest aan jezelf... de keuze maken op een bepaald moment in je leven... dat het tijd is om... Voor de waarheid. En uh, dat het tijd is om daarheen te gaan waar je thuis hoort. En dat gaat natuurlijk altijd samen met heel heftige gevoelens, maar er zit ook heel veel schoonheid in, want dan, ja, dan kun je zijn wie je bent. Ik by lying to pull you in or to let you go don't know I've, I've been waiting no Muziek van Nina June opgenomen tijdens de Nooit meer slapen live sessie... in The Velvet in Amsterdam en haar nieuwe album heet Bon Voyage. Aanstaande vrijdag nemen we weer twee van die sessies op voor de programmering. Kijk op de site vpro.nl slash nooit meer slapen. Onder meer Spinvis komt op bezoek. Poëzie van Frank Koenengracht, dichter en psychiater. Zijn laatste bundel heet Lekker dood in eigen land. En uh, dit gedicht heet Epigram. You've in on my mind. Bob Dylan, dat is het motto. We gaan, moeder. En als het sneelt, gaan we ook. En als het niet sneelt, eveneens. We gaan in elk geval. Het donker is laag, het licht is langwerpig... en de veranders springen ook wel zonder oorlog van de huizen af. Maar we gaan, dat is zeker... Want hij is dood, zo dood als een mier. Op een traploper. En wij zijn daardoor langzaam geworden. Zo langzaam als slecht gevoede honden. Maar onze collectie sneeuwkristallen is buitengewoon. Ja, een gedicht van mijn moeder over de dood van mijn vader. Dat is de kern van de zaak. Dus... Uh... We gaan naar de begrafenis. <laughs> eenvoudiger kan ik het niet samenvatten. Dat is al 20 jaar geleden. Dus het is nodig om alles tijd te geven. Altijd. Zeker met gedichten. Je kunt niet gedichten geen tijd geven. Dat kan niet. Dat is een logische misvatting. Dus dat kost tijd. Maar dat is bij mij sowieso het geval. Maar een gedicht uit Einem Goes opgeschreven is meestal een slechte. We gaan moeder en als het sneeuwt gaan we ook. En als het niet sneeuwt eveneens. We gaan in elk geval. Het donker is laag, het licht is langwerpig en de veranden springen ook wel zonder oorlog van de huizen af. Maar we gaan, dat is zeker. Want hij is dood, zo dood als een meer Op een trap lopen en wij zijn daardoor langzaam geworden. Zo langzaam als slecht gevoede honden. Maar onze collectie sneeuwkristallen is buitengewoon. Het gedicht epigram van Frank Koenengracht. Morgen in Nooit meer slapen komt Barry Visser op bezoek. Oprichter van concertpromotor Mojo. En hij heeft ook een alter ego, Madame de Berry, En hij heeft een nieuw museum geopend in zijn eigen huis in Delft. En dat is alleen maar te bezoeken tijdens de voorstelling woont Dorothy hier. Een uh, expositie, voorstelling over uh, het vermogen om te dromen. Dromen mag en dromen moet. Daarover zal het morgen gaan in uh, Nooit meer slapen. En voor nu wens ik u een hele goede nacht. En zometeen kunt u luisteren naar uh, Bureau Buitenland Express op deze sender. nacht.